Lewin met het NOS Journaal. De hevige buien in Lim Noord-Brabant zorgen op verschillende plekken voor overlast. De aankomsthal van Eindhoven Airport liep onder water. In Maastricht stonden veel straten blank en in Kuik brak brand uit in een woning door blikseminslag. Inmiddels is code oranje opgeheven. Scholieren met psychische of lichamelijke problemen moeten snel betere hulp krijgen. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Nu kunnen leerlingen extra ondersteuning krijgen binnen het reguliere onderwijs, maar dat werkt niet, vinden de partijen. Ze willen dat minister Slob snel met een oplossing komt. Een delegatie van Amerikaanse diplomaten is gearriveerd in Noord-Korea in een poging de top tussen president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un toch door te laten gaan. De delegatie wordt geleid door de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Zuid-Korea, schrijft de Washington Post. Vorige week blies president Trump de top af. Die stond gepland voor 12 juni. Colombianen gaan vandaag naar de stembus om een nieuwe leider te kiezen. Het zijn de eerste presidentsverkiezingen na het vredesakkoord dat de regering van president Santos twee jaar geleden sloot met de rebellen van FARC. Een van de kandidaten wordt de opvolger van Santos die aan het eind is van zijn tweede termijn en niet kan worden herkozen. In Parijs heeft een voorbijganger een jongetje gered dat aan de balustrade van een balkon hing op de vierde verdieping van een flat. De man klom razendsnel via de onderliggende balkons omhoog en wist het jongetje van vier op tijd in veiligheid te brengen. Volgens omstanders hadden de ouders het kind alleen thuis gelaten. Het weer dan nog in het noorden en zuiden kans op buien met onweer en hagel. Later vanavond worden die buien wat minder actief. Morgen begint wisselend bewolkt. Het wordt broeierig warm met 27 tot 31 graden. En in de loop van de middag opnieuw kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Luister Naar ZFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling en presentatie, Ruud Jansen. Goedenavond. Het is zondagavond, 7 uur geweest en dat betekent weer ZFM Klassiek. En we gaan weer van start met een gevarieerd programma van mooie klassieke muziek. We beginnen. Met de symfonie nummer 3 in G-mineur, opus 36, deel 4, de finale. Het Allegro, die is van Louise Ferrenk. En het wordt uitgevoerd door de Solistes Européens Luxembourg, onder leiding van Christopher Keuning. Iets heel aparts nu. We gaan verder met Minio En dat is een variatie op een Japanse volksmelodie. Uh, gemaakt door Carlo Domeniconi. Of Domenicioni zal het misschien zijn. Het wordt gespeeld door Celil Refik Kaya. En die speelt het op gitaar. Ooh. gitaar gaan we naar een uh, stuk voor een Piano. En dat is het wiegelied uh, Jean du Berco S198 en dat is van de componist met de hele grote handen Frans Liszt. Het stuk wordt uitgevoerd door Lucille Chung en die speelt dus Piano. De cello sonate nummer 3, Opus 69 in A majeur. Adagio cantabile. Allegro vivace. Nou, dat is toch wel een aardige omschrijving. Eh, langzaam. En dan eh, zangerig. Cantabile. Alsof het gezongen is, zeg maar. En dan eh, ook nog een stuk. Wat is Allegro vivace? Dat betekent wel zeggen snel en levendig. Nou. Dat wordt mooi. Ludwig van Beethoven schreef het. Het wordt uitgevoerd door twee fantastische muzikanten. Arnaud Thomas, die speelt cello. En Kennedy Moretti, die speelt piano. En dan gaan we verder met de pianosonate in b mineur HOB 16.32 en daaruit deel 3, de finale. En daar staat als uitvoering bij Presto. Componist is Frans Jozef Haydn en de pianist is Paul Lewis. Een suite in F-mineur, daaruit het eerste deel, de allemande. En dat is voor een heel apart instrument, namelijk de Theorbo. of de luid, en viool. Eh, Theorbo, dat is een, een, ja, een heel vroeg instrument. Voorloper eigenlijk een beetje van de gitaar. Met een hele lange hals. heel groot instrument. Ik heb trouwens al eens meer gezegd. Als u, er staan vast wel wat inter, eh, afbeeldingen op internet. Dus moet u maar eens kijken. En het is een prachtig instrument. En zeker niet makkelijk om te bespelen. Omdat er nog een heleboel snaren op zitten ook. En... Uh, ik heb het zelf één keer een Amerikaanse dame erop zien spelen. Of twee keer eigenlijk. En het is echt een heel apart instrument. Uh, het stuk wat we nu gaan spelen is uh, geschreven door Robert de Visée. En Robert de Visée leefde van uh, 1655 uh, tot en met 1732 of 33. Dat zijn de geleerden het niet overeens. Hij was een Frans componist en hij was met name muzikant aan, de, aan het hof van Louis XIV eh, en ook de XV. Behalve de, gitaar, de luid speelde hij ook nog gitaar en was hij ook nog zanger en componist. Niels Monkemaier speelt viool en Andreas Arendt speelt op de Theorbo. Thank you. Teorbo, dat is een instrument dat ontstaan is in eind van de 16e eeuw in Noord-Italië. Het behoort tot de zogenaamde luidfamilie. En... Um het vervulde tot en met 1750 tot aan 1750 de functie van continuo instrument. En continuo is eigenlijk als je bijvoorbeeld naar de Matthäus luistert en de evangelist aan het zingen. Dan hoor je daarachter meestal akkoorden gespeeld op een klaversymbol of op een luid. Kan ook in de oorspronkelijke uitvoeringen. En dat noemt men dan. Continuo. En daar werd ook vaak dit instrument voor gebruikt. En vooral ook omdat dit instrument eigenlijk veel meer snaren heeft dan een normale luid. Het heeft namelijk een achteruit gebogen schroevenhouder. De kraag dus, de houder voor zes snaren. En daarnaast heeft hij nog een extra schroevenhouder die voor vrij ...voor acht vrij zwevende snaren gebruikt wordt. En die, dat zijn dan de bassnaren. En die noemt men ook wel de bourdon snaren. Het is dus een heel uitgebreid instrument. Dat hoorde u ook wel in het vorige stuk. Dat er ook hele lage tonen in voorkomen. Of dat er hele lage tonen mee gespeeld kunnen worden. Zoals veel meer dan bij bijvoorbeeld de gitaar of de luid. Goed, nou, dat was een uh, stukje Theorbo. Uh, we gaan nu verder met de uh, vioolsonate nummer 3 in D-minieur, opus 108, deel 2, het adagio van Johannes Brahms. En Sirka Lisa Kraakman, uh, nee, ik zeg het helemaal verkeerd, sorry. Sirka Lisa Kakinen-Pils speelt viool en Tulja Hakila speelt piano. Thank mm -hmm. you. Een uh, sprookje uh, op muziek, uh, en dat gaat in dit geval over Moeder de Gans. M62, tweede tableau, deel 2, en het stuk heet De Pavane de la Belle au Bois Dormand. Oftewel De Schone Slaapster. Maurice Ravel schreef het, en het wordt uitgevoerd uh, Les Checkles onder leiding van François-Xavier Rot. Als de schone slaapster dan weer wakker is, dan gaat ze een Russisch liedje zingen. Le Chant Russe. Nummer 3, opus 41 van Sergei Rachmaninov. Nou, er wordt niet ingezongen hoor. Het wordt gespeeld op de piano door Florian Nowak. Dan nou, gaan we het eerste uur afsluiten met het vioolconcert nummer 2, SC112 deel 3, Allegro Molto. En dat is geschreven, gecomponeerd door Bela Bartok. Christian Tetslaf speelt viool. Het Vins Radio Symfonie Orkest onder leiding van Hannu Lintu begeleidt hem.